8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Voor Egypte is er geen weg meer terug, zegt Obama. Iraans-Nederlandse Zara Bagrami in het geheim in Iran begraven. En provider AOL koopt nieuw site Huffington Post. De ontwikkelingen in Egypte zijn onomkeerbaar. Dat heeft president Obama gezegd in een interview met het Amerikaanse tv-station Fox.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 De wereldomroep heeft dat vernomen van de Iraanse mensenrechtenorganisatie Haradi. Die was ingelicht door de dochter van Bahrami zelf. Die kreeg gistermiddag van de veiligheidsdiensten te horen dat de begrafenis al begonnen was in een stad 400 kilometer van Teheran. Dat was voor de dochter veel te ver om de begrafenis nog te kunnen halen. Volgens mensenrechtenorganisatie Haradi bewijst de gang van zaken dat Bahrami om politieke redenen is terechtgesteld en niet vanwege drugsbezit.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 De elf mannen en twintig vrouwen aan boord van het schip... werden opgemerkt bij het betwiste eiland Yongpyong. Op vaste land worden ze verhoord. Het is niet bekend hoe de vissersboot de zeegrens kon passeren. Mogelijk heeft het schip Averij opgelopen... of zijn de Noord-Koreanen verdwaald in de dichte mist. Het eiland Yongpyong werd vorig jaar november... met granaten bestookt door het Noord-Koreaanse leger. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Juist morgen houden de twee Korea's militaire besprekingen... om de spanningen tussen de landen te verminderen. De Braziliaanse politie is samen met het leger acht sloppenwijken in Rio de Janeiro binnengevallen. De politie vond wapens, drugs en een aantal gestolen auto's en motoren. De inval was gericht tegen drugsbenders in de sloppenwijken. Meer dan 600 agenten en militairen reden de wijken binnen. zonder vonden nauwelijks tegenstand. Vorig jaar kwamen bij een soortgelijke actie tientallen mensen om het leven. Toen leden van drugsbenders begonnen te schieten op de politie en het leger.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 De Packers en Steelers hebben allebei geen cheerleaders. De Superbowl is het sportevenement van de Verenigde Staten. Het weer, vooral in het zuidoosten, eerst opklaringen. Vanmiddag overal bewolkt en zacht, maximaal tussen 7 en 11 graden. De zuidwestenwind neemt in het noorden toe tot hard, bij de wadden tijdelijk tot stormachtig. Vanavond vanuit het westen regen, morgen minder wind en meer zon. ANWB Verkeersinformatie. Het is een hele normale maandagochtendspit zonder al te veel opvallende files. Het meeste staat overigens rond Utrecht. Zoals op de A2 vanuit Den Bosch, tussen Beest en Knopend Everdingen 6 kilometer. Verder een hele lange file op de A44 van Wassenaar naar Amsterdam... tussen Sassenheim en Knopend Burgerveen 8 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk net voor Knopend Burgerveen... maar alle rijstroken zijn er inmiddels weer vrij.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 Ben je een ervaren ICT'er of consultant? Ordina brengt beweging in je loopbaan. Connect op Connectivate.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. In Goedemorgen, het is zeven minuten over acht. Hoe worden GroenLinks'ers vanochtend eigenlijk wakker? Tevreden of teleurgesteld? Gaan we zo horen. We schakelen ook nog even met onze verslaggever bij de rechtbank in Amsterdam... waar het proces tegen Geert Wilders opnieuw begint. Maar we gaan eerst naar Egypte. In Egypte is Hans-Jaap Melis. Het lijkt allemaal rustig... maar toch hebben weer duizenden mensen in het centrum van Cairo de nacht op straat doorgebracht. Hans-Jaap, wat hoor ik op de achtergrond? Je hoort een groep mannen wat neuzen roepen en die zijn een beetje boos... ...omdat de militairen nu weer proberen meer gebied uh, in te nemen... ...en dus het gebied waar de demonstranten zijn uh, kleiner te maken. Ik kijk er even naar, de militairen in oproeruitrusting met helmen op met vizier. Het vizier is wel nog omhoog geklapt. Um, en dat is vannacht ook geprobeerd. En toen is er ook geschoten in de lucht, omdat het zo'n heftige discussie werd... Uh, er is daar niemand bij geraakt overigens en, en heel veel van die mannen die liggen ook zelfs op dit moment nog om die uh, panzerwagens en tanks heen, soms met hun de half onder zo'n rupsband. Hmm. En uh, dat is de manier om te voorkomen dat die tanks in beweging gaan om dit plein ja, toch een kleinere cirkel te geven, zodat er nog meer uh, normaal leven kan terugkeren in deze stad. En hoe zien die mensen die nu op het plein zijn de Nieuwe Week, hoe moet het verder? Ja, dit is natuurlijk de harde kern. Zeker die mensen die hier de nacht doorbrengen, die hebben maar één eis, Mubarak moet weg en wel meteen. Maar interessanter is denk ik om te zien dat zeker als de dag wat vordert, dan komen hier andere demonstranten. En die willen ook dat Mubarak weggaat, maar die hebben toch het idee dat dat sowieso niet snel gaat gebeuren. En die zeggen ook ja, we moeten misschien toch wat meer concessies doen. En, uh, en deze mensen die hier staan, die voelen zich niet vertegenwoordigd door de gesprekken die gisteren plaatsvonden uh, tussen bepaalde oppositiegroeperingen, onder andere de moslimbroederschap. En uh, zeggen van maar, ja, die mensen praten wel, maar die laten zich om de tuin leiden. Want denk je nou werkelijk dat dit regime, dat dertig jaar lang zijn best heeft gedaan om de totalitaire macht te hebben in het land, uh, is staat tot veranderingen. Mm -hmm. ja, en daar is de, de discussie steeds over. Ja, dus ze geloven niet, eigenlijk niet in die onderhandelingen tussen regering en oppositie. Nou, de mensen die hier, uh, zeg maar de harde kern, gelooft dat uh, zeker niet. Maar ja, uh, die harde kern wordt nog steeds kleiner. En uh, het gevaar bestaat natuurlijk dat straks half Cairo hier gewoon omheen gaat leven. En dat je een soort symbolische demonstranten bent. En uh, ergens in dat uh, verlies van momenten moet er toch iets gebeuren. Wat ook voor deze mensen, denk ik, uh, acceptabel is. Maar voor heel veel mensen geldt trouwens ook, die hier zitten, die willen... Uh, als ze al weg zouden willen van het plein op een gegeven moment zijn ze nog steeds bang voor de politiediensten. Ook al heeft uh, ja, de vicepresident gisteren gezegd, nou dan gaan die betogers die de afgelopen twee weken zijn opgepakt, die gaan we weer vrij laten. Maar intussen worden er nog steeds mensen opgepakt. Ik heb trouwens zelf ook gisteren gemerkt dat er steeds meer politie weer verschijnt. En ik ben ook uh, na nou, iets van drie kwartier uh, tegengehouden op straat omdat men wilde weten wat ik hier nou precies aan het doen was. Dus, en dat maakt het ook weer moeilijker om weer extra demonstranten hier aan te voeren. Ja. Uh, Geloven ze de beloftes dat hij niet zal overkomen? Uh, wat dat betreft niet, want er zijn natuurlijk ook, ze zijn ook veel mensen gewond geraakt. Die zijn ook makkelijk te herkennen, kan ik me zo voorstellen. Ja, maar dat, dat, is, dat is zeker zo. Je hebt hier een soort uh, uh, enorme... Als je hier over de menigte kijkt, dan zie ik het allemaal hè, donkere haar van de Egyptenaren. Maar dat wordt afgewisseld door witte vlekken steeds. Waar mensen met verband om hun hoofd staan of een uh, verband op hun oog. Sommigen hebben een gebroken been, maar lopen dan toch nog door. Ja, dat is niet zo moeilijk om die eruit te pikken. Of in ieder geval, heb dan maar eens een goede verklaring. Ja, ja mijn vrouw is me in mijn dag geslagen. Ja. En dan gebeurt het hier andersom. Ja. Goed, Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Dank je wel dat je ons weer even te woord wilde staan vanaf het Tagierplein. En uh, hou ons in de loop van de dag ook op de hoogte over de ontwikkelingen in Egypte. We praten verder over Egypte in Cairo En de invloed die uh, de jongste ontwikkelingen hebben op, uh, op de regio. Bertus Hendricks van instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden het net al van Hans Jaap. De Egyptische regering heeft allerlei toezeggingen gedaan aan de oppositie. Hoeveel waarde moeten we daaraan hechten? Nou, voorlopig uh, is het verstandig om daar heel voorzichtig mee te zijn. En dat vinden de meeste demonstranten met name ook op dat plein, zoals Hans-Japan al zei. Kijk, uh, men heeft nu com comité's ingesteld en we gaan nu kijken hoe de grondwet uh, veranderd moet worden. Maar uh, die grondwet die is in de afgelopen jaren al regelmatig veranderd. Hè. Dan had uh, onder Amerikaanse druk Mubarak weer eens een keer uh, uh, wat gelegenheid gegeven... om uh, andere mensen aan de, uh, de verkiezingen te laten deelnemen. Nou, een van die mensen die heeft dat gedaan, die heeft 8% gewonnen... en voor zijn goede werk werd hij meteen drie jaar later in de gevangenis gezet. Mm. Vervolgens werd die, werd die uh, grondwet weer terugveranderd door Mubarak. Dus dat soort uh, papieren, toezeggingen, dat maakt niet heel veel indruk. Nee. En toch, um, als ze afspraken maken over beperking, uh, uh, veranderingen in de grondwet... dat lijkt mij op zichzelf een belangrijke concessie. Ja, als die wordt uitgevoerd ook. Ik bedoel, op papier heeft men al heel veel in het verleden toegezet... en uh, die, die demonstranten zeggen, ah, uh, wij, wij zijn zeer uh, sceptisch... en vervolgens is dat met comité hier en comité daar een heel lang proces. En in de tussentijd uh, moeten zij het momentum handhaven... want zij weten dat als de druk op deze regering wegvalt... dan zal men uh, weer uh, teruggaan naar de oude methode. En wat, wat Hans Jaap ook al zei bijvoorbeeld over die, die gevangenen... Uh, die vrijgelaten zouden worden... Uh, men gaat gewoon door met arresteren. En als men er wordt aangesproken, zoals gisteren gebeurde... in een rechtstreeks interview met CNN met de, met de premier... dan zei hij, ja, dat, daar weet ik niks van. Uh, dat, dat ga ik nog voor u uitzoeken. Ja, hoe geloofwaardig is het dan voor de demonstranten... om de, de, de toezeggen van de, de, de regering ook uh, ernst te, uh, te nemen? En hoe zit het eigenlijk met dat moslimbroederschap? Hè? Want dat duikt nu weer op als gesprekspartner van de regering. Hebben zij dan toch al die tijd... Um, ergens op de achtergrond een belangrijke rol gespeeld? Now, Eerst moet ik even eh, iets zeggen over het woord... ze duiken nu weer op eh, als gesprekspartner. Eh, dat is de, het is de allereerste keer, en dat is ik zeg, wel een belangrijk teken... dat eh, de regering, de moslimbroeders die ze gisteren nog afschilderden... als de grote boeman, en daar moet je voor oppassen... en daarom moeten wij absoluut in het zadel blijven... dat die moslimbroeder nu voor de eerste keer... als een partner eh, in de gesprekken wordt gezien. En weliswaar hebben ze de toezeggen van de regering... als verregaand onvoldoende afgewezen. Maar eh, dat is wel een opmerkelijk verandering, want ja. een paar van die mensen die daarmee deelnemen, die, komen, die zijn gisteren uh, bij wijze van spreken nog uit de gevangenis bevrijd door hun familieleden, Issam El Ellariaan bijvoorbeeld, uh, een van de belangrijke woordvoerders, en nu zitten ze dan als partners bij de regering. Dus dat is op zich wel een belangrijke uh, verandering. En ook is het waar dat zij op de achtergrond natuurlijk met hun ervaring en hun organisatiekracht een belangrijke push hebben gegeven aan uh, de organisatie-enthousiasme uh, uh, uh, van de jongeren. Kunnen we nog oproer in andere landen verwachten? Uh, ik denk het wel. Het, uh, het Egyptische voorbeeld dat heeft een enorme uitstraling. Uh, dat, de, zoveel groter dan in uh, Tunesië. Uh, als, maar het, het, het omgekeerde geldt ook. Uh, als het mislukt, dan heeft dat ook een grotere mm. invloed in die andere landen. Maar in landen als Algerije, in Jemen, uh, in, uh, in Jordanië... dat hebben we al uh, gezien. Uh, uh, uh, nu hebben we zelfs demonstraties in, in Irak. Uh, weliswaar in een andere context. Uh, meer over de kosten van levensonderhoud. Maar kijk, Egypte is het hart van de Arabische wereld. En alles wat daar gebeurt, heeft een enorme weerklank. Dat hebben we gezien in de jaren eh, 50 en 60, eh, toen eh, met het Arabisch socialisme. Dat is een, een mislukking geworden, maar in die tijd... toen was de stem van de Arabieren, Sotel Arab, dat was de, de, de, dat was de Al Jazeera van die dagen... Eh, maar dan gebekt niet door een klein emiraat, maar door het enorme Groot-Egypte. Dat gaat inderdaad heel lang doorwerken, zowel de successen als de tegenslagen. Gaan we maar eens kijken wat de dag van vandaag brengt. Bertus, dank je wel. Bertus Hendricks van man. Instituut Klingendaal. En zo dadelijk heeft Jolande Sap de machtsstrijd binnen GroenLinks... nou gewonnen of verloren. Zo meteen meer erover. Eerst naar Helene Geest voor de verkeersinformatie. Helene, zijn we allemaal ons bed uit inmiddels? Uh, nou, veel mensen wel, maar het is toch wel ietsje rustiger dan anders. Er staat bij elkaar 150 kilometer... en normaal gesproken staat er op dit tijdstip uh, bijna 250 kilometer... Het, is, uh, ja, het meeste staat rond Utrecht. Verder is het behoorlijk druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Het rijdt daar langzaam eigenlijk over het hele stuk. En een file die opvalt uh, op de A44. Van Wassenaar naar Amsterdam tussen Oegsgeest en Knopend Burgerveen 10 kilometer. Net voor de aansluiting met de A4 bij Knopend Burgerveen is een ongeluk gebeurd... maar alle rijstroken zijn er vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rentsen. 16 minuten over acht. Alles begint vandaag gewoon weer opnieuw... in het proces tegen PVV-leider Geert Wilders. Nadat het proces in oktober spaakliep... vanwege de schijn van partijdigheid van de rechtbank... begint het straks om 10 uur met nieuwe rechters. Drie stuks. Jeroen de Jager is in Amsterdam bij de rechtbank al. Jeroen, nog niet het echte proces, hè, maar een regiezitting. Wat staat er dan te gebeuren? Wat krijgen we vandaag te weten? Ja, Zo'n regiezitting uh, is in feite een zitting waar uh, een beetje de agenda wordt bepaald... voor de echte inhoudelijke behandeling later in het jaar. Het Openbaar Ministerie en de Verdediging die kunnen dan uh, verzoeken indienen... bijvoorbeeld uh, voor het horen van nieuwe getuigen, extra onderzoek. En uiteindelijk wordt er ook uh, een datum uh, bepaald voor, voor die inhoudelijke behandeling. Nou, denk ik niet dat het OM... Uh, veel verzoekers zal hebben maar de verdediging die, uh, ja, die heeft aangekondigd opnieuw allerlei getuigen te willen horen. Vorig jaar wilde Bram Moscovic uh, 18 uh, getuigen horen. Toen werden er maar 3 toegewezen. Nou, dat zal hij opnieuw proberen. 18 uh, die 18 getuigen. En dan is het uh, de vraag: uh, ja, of deze rechtbank daar anders over oordeelt uh, dan de vorige. En of deze bijvoorbeeld wel die hele lijst van, uh, van 18 zal, uh, zal toestaan. Mm. En Moskowitz heeft aangekondigd dat er in ieder geval één nieuwe getuige wil horen. Hè? Dat is de rechter bij het Hof van Amsterdam, Tom Schalken. Dat is een bekende ja. naam. Wil je nog eens zeggen wie het is? Ja. Uh, Tom Schalke was, was een van de rechters die uh, ervoor gezorgd heeft dat dit proces uh, gevoerd uh, wordt. Je weet het ook, oh, en wilde in eerste instantie uh, Geert Wilders helemaal niet vervolgen. Dat is toen via een zogeheten artikel 12 procedure bij het Hof in Amsterdam afgedwongen door uh, ja, wat we noemen de benadeelde partijen. Tom Schalke zat toen bij die rechtbank die uh, uiteindelijk besloot dat, uh, dat Wilders wel uh, vervolgd moest worden. En uh, Schalke was ook degene die later tijd dus een etentje heeft uh, zitten praten met een van de getuigendeskundigen in het proces tegen Wilders, met de Arabist Hans Jansen. Um, en nou is de bewering dat Schalke tijdens dat etentje... heeft geprobeerd Jansen uh, te beïnvloeden. En die wil via een verhoor, via het horen van deze Tom Schalke, via een ondervraging, uh, een vinger erachter uh, zien te krijgen... of er nou wel of niet sprake is geweest van beïnvloeding. De Rijksrecherche die heeft dat al wel onderzocht. Die zegt, er is helemaal niks van waar, maar we weten niet precies precies wat de argumentatie is. En, en Moscovici zal dus via zo'n getuigenverhoor proberen te, krijgen, uh, ja, te horen van, van, van Schalken... Of, of, dat, of die beïnvloeding nou wel uh, gebeurd is of niet. Jeroen, nou, het proces zal waarschijnlijk erg lijken. Kan ik me zo voorstellen op wat we vorig jaar al hebben gezien. Want alle partijen ja. zitten er weer. We hebben dezelfde ja. advocaten. We hebben zelfs dezelfde verslaggevers voor uh, het Radio 1 Journaal. <laughs> Alleen de rechters zijn nieuw. Gaat dat nog wat veranderen? Nou, het wordt wel heel interessant vandaag volgens mij... om te kijken hoe die rechters uh, zich gedragen. Die hebben natuurlijk een, uh, een training gekregen wel, maar uh, ja... Ze weten toch alle ogen op zich uh, gericht. Uh, ze weten, er zijn camera's in de zaal aanwezig. Het zijn professionele rechters natuurlijk. Maar je gaat, uh, ja, wij, ik ga in ieder geval heel erg letten... of ze hun woorden extra zorgvuldig kiezen... om maar niet de schijn van uh, partijdigheid uh, op te wekken... Uh, om die wraking door Moscovici uh, te voorkomen. En die, in die zin is het gewoon een hele spannende, spannende dag. Misschien even kijken naar die uh, rechters, hun namen. De voorzitter is uh, Marcel. Marcel van Oosten, uh, 64 jaar oud. Marcel Oosten. Dan hebben we Geert Janssen van Oosten. Oh. Van Oosten. <laughs> Ik was zeggen. Marcel van Oosten. <laughs> dan hebben we Geert Janssen... Die is uh, 56 jaar oudste rechter, uh, heet dat dan Judith Boeré, 46 jaar jongste rechter. En wat je ziet alleen al aan de leeftijd uh, van deze mensen en van de voorzitter bijvoorbeeld... is dat de gemiddelde leeftijd van deze rechtbank in ieder geval een stuk hoger ligt dan die van de vorige. Dus uh, ja, wellicht dat ze daar bewust voor hebben gekozen, dat weet je niet... om toch iets meer ervaring in huis te hebben, maar goed, dat is een speculatie. Een speculatie is op het eind. Jeroen de Jager, dank je. Zeker. En uh, we horen later van jou op Radio 1. Het proces is trouwens rechtstreeks te volgen. Vanaf 10 uur tot dan op Journaal 24 en uh, hier op Radio 1. En op Nederland 1. En op Radio 1 geven we trouwens uh, updates. En ik zei net, Marcel Ooster, die is er niet vandaag. Die is ziek. We hopen dat hij er morgen weer is. Wetenschap. De kritische GroenLinksers mochten stoom afblazen op het congres zaterdag. Een derde van de aanwezige leden was tegen de politiemissie in Kunduz in Afghanistan. Maar de schade bleef beperkt. Jolanda Sap hield steun genoeg als toekomstig partijleider. Ik denk dat ze in potentie een goede lijsttrekker kan worden. Partijleider, ja. Als zij uh, langer fractievoorzitter was geweest, cq partijleider was geweest, dat ze waarschijnlijk toch iets meer rekening had gehouden met wat er, hoe eigenlijk de procedure ook gegaan had kunnen zijn. Dus dat vind ik echt een beginnersfout. Leo Platvoet, ooit de eerste voorzitter van GroenLinks. Is GroenLinks nou sterker uit de strijd gekomen? De, de partij is heel duidelijk Denkt heel verschillend over die missie. Ik vind verscheurd is veel te sterk uitgedrukt. Maar goed, de partij denkt heel verschillend erover. En, en, en is behoorlijk verdeeld. En is ook dus behoorlijk verdeeld, natuurlijk. Op dit punt, dat is volstrekt duidelijk. En ja, dat hoeft niet per definitie nou een teken van zwakte te zijn, vind ik. Nee, maar er zijn ook nog eens 500 leden weggelopen. Ja. Dat helpt ook niet echt. Nee, tuurlijk niet. Dat is ook heel erg treurig dat mensen die conclusie hebben getrokken. En die kan ik ook wel begrijpen, die, die conclusie die ze trekken. Mevrouw Jos Adriaensen uit Dordrecht. De uitslag bevalt u niet. Nee, dat klopt. Uh, ik ga mijn lidmaatschap opzeggen. Niet alleen vanwege deze missie, maar ook de sociaal-economische politieke inzet vanuit GroenLinks. Der, dat gedachtgoed is ook het mijne niet meer. Ik heb begrepen dat de voorzitter van het wetenschappelijk bureau getweet heeft dat die rode hap er eigenlijk maar uit moet. Uh, nou, daar behoor ik wel toe. En, uh, U behoort ik... tot de rode hap? Uh, ja, en ook de pacifistische kant. Dat is uh, mijn oorspronkelijke bloedgroep. Uh, nou, dat zo pacifistisch als wij destijds waren, ben ik ook niet meer. Ik ben echt voor vredesmissies en dergelijke. Maar uh, ja, dit gaat mij uh, te ver ik heb er geen vertrouwen in. Ineke van Gent, hier op het congres, één op de drie leden tegen. Uh, nog eens 500, ruim 500 leden die uh, hebben opgezegd hoe erg... Is die verdeeldheid als je naar de komende jaren kijkt? Nou ja, het is natuurlijk niet leuk dat er zoveel leden hebben opgezegd. Er zijn ook heel veel nieuwe leden bijgekomen. Diegenen die weg zijn gegaan, dat zijn allemaal wel ook mensen die ik ken... waar ik mee in de partij heb gewerkt. Ik heb ook heel veel van deze mensen gesproken de afgelopen week... en hun ook voorgehouden van ik begrijp dat je kritiek hebt op deze missie... Maar ik hoop ook eh, dat jullie zeg maar, voor de GroenLinks-idealen die nog veel, zoveel meer zijn dan de Koendoes-missie eh, blijven inzetten. En ik wil me er ook echt eh, er sterk van maken. En dat heeft Jolande Sap ook gezegd. Dat wij wel proberen om deze mensen ook bij ons eh, te houden. Want ook die zijn belangrijk voor GroenLinks. Dus eh, daar ga ik echt aan werken de komende tijd. Eenheid dus binnen de partij. Ineke van Gent, het Tweede Kamerlid, dat tegen de missie is. Je hoorde verslaggever Wilco Boom. En met hem kijken we nog even terug op dat congres. Wilco, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Lara. Hoe worden ze wakker, denk je, bij GroenLinks? Want wat is de betekenis van dit congres voor in de komende tijd? Ja, dat kun je natuurlijk weer op heel verschillende manieren bekijken. Je kunt uh, concluderen dat Jolande Sap uh, als nieuwe fractievoorzitter... een ruime meerderheid uh, achter zich heeft weten te krijgen... voor die steun voor de voor de Koendus missie In die zin is het goed voor haar en voor de fractie afgelopen. Maar uh, an, an, daar staat tegenover dat uh, GroenLinks in de peilingen... Uh, twee of drie zetels uh, achteruit is gegaan. Dus ja, uh, hoe dat uh, op de lange termijn gaat uitwerken, dat, dat staat nog uh, ernstig te bezien. Uh, dat het op het congres goed is afgelopen voor SAP, dat komt omdat het congres uh, er wel van overtuigd is dat zij en de rest van de fractie integer en puur op de inhoud hebben uh, geopereerd en dat ze een, een rechtsminderheidskabinet aan de meerderheid hebben geholpen. Uh, ja, dat werd om die reden voor lief genomen. Er, er zit iets paradoxaals in, want uh, ja, buiten de partij... met name bij de VVD en, en het CDA... krijgt Jolanda Sap hier uh, meer waardering voor... dan op dit moment binnen de partij, denk ik. Wel hmm. goed. Als je dan ziet, één op de drie leden was het oneens met dat Koenders besluit Denk je dat het anders gelopen was als het congres was gehouden... voordat de Kamer een besluit moest nemen over de missie? Wat denk je? Nou, dat is gevaarlijk om te zeggen, maar ik denk dat je daar vergif op kunt innemen. Nee. Uit de peilingen was naar voren gekomen dat zo'n 70 procent van de groen-links achterban tegen die politiemissie in Kunduz is. Die mensen die geloven niet dat die missie echt een civiel karakter gaat krijgen... zoals Sap steeds heeft bezworen. En die tegenstanders vinden ook dat er in de Kamer... te veel haast is gemaakt met het besluit. En als dat uh, het Kamerdebat na het congres was geweest... Ja, dan hadden al die tegenstanders natuurlijk de tijd had, uh, gehad... om zich te organiseren. En dan hadden ze ook het idee gehad dat er nog iets te, te redden viel. Dus ja, dan hadden ze stinkende best gedaan. Maar ja, en nu was het een gedane zaak. Ja, en uh, het is met gedane zaken, zoals we weten, uh, die nemen geen... Keer. Dus ja, dan, dan is de neiging om daar vol tegen in te gaan toch wat kleiner. Maar als jij zegt dat 70% tegen was, stond dan de positie van SAP nog ter discussie tijdens dat congres dit weekend? Nou, die stond niet echt meer ter discussie, omdat iedereen overtuigd was van haar oprechtheid en van haar goede wil. En natuurlijk ook vanuit het idee dat het besluit toch al genomen was. Het was niet meer terug te draaien. En uh, de congresgangers die snappen natuurlijk wel... Hè, dat zijn trouwe partijleden... dat uh, om dan achteraf zo'n fractiestandpunt uh, te gaan corrigeren... te gaan wegstemmen, dat dat een, een blauw oog voor, voor SAP zou betekenen. En daar was niemand op uit. En uh, Zeker niet met de statenverkiezingen in maart in het uh, vooruitzicht. Nou kan ik me ook zomaar voorstellen, Wilco... dat als er ook maar iets gebeurt in Koendoes... Uh, of als er iets misgaat, dat dat GroenLinks blijft achtervolgen. Ja, dat is zeker het geval. Uh, Jolanda Sapje heeft het congres plechtig beloofd dat het echt een civiele missie wordt. Premier Rutte heeft haar dat verzekerd en zij uh, gelooft hem op zijn woord. Als het tegendeel blijkt, als straks aan het licht komt dat door Nederland opgeleide agenten bijvoorbeeld toch voor militaire acties worden ingezet, zoals uh, veel deskundigen hebben gewaarschuwd, ja, dan zijn de rapen gaar en dan zullen de tegenstanders in GroenLinks uh, zich opnieuw gaan roeren. En de fractie zit dan met het probleem dat ze niet in de positie is om Rutte op dat moment terug te fluiten. Dus ja, dat kan dan zeker nog een hoop gedoe gaan geven. Maar goed, dan moet er dus in Koenders iets gaan gebeuren wat tegen de gemaakte afspraken ingaat. Nou, ik ben erg benieuwd. Dankjewel, Wilco Boom, over de GroenLinksers en hoe ze wakker worden deze ochtend. Wij gaan ook nog eventjes naar Joris van de Kerkhof, want die is in Utrecht al de hele ochtend en die zou naar een beurs gaan, een internationale bouwbeurs. Ben je daar nou inmiddels, Joris? Ja, op de bouwbeurs. De stofzuigers zijn nog bezig om het een beetje schoon te maken. Bij uw juiste partner, bij het energiebesparen. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Het ziet er mooi uit, hoor. Um, er komen duizenden mensen hier naartoe. Tweejaarlijkse beurs. En uw bedrijf, DIT, ik wist niet dat je het zo uitsprak. Ik dacht dat het gewoon dit was. Um, um, um, uh, levert voornamelijk personeel, hè? Dat is correct, ja. ja. En uh, is dat nou de afgelopen jaren uh, ja, moeizaam geweest, juist uh, door de crisis, dat er gewoon minder gebouwd werd, dus zodat je ook minder mensen kon leveren? Nou, dat is uh, correct. We hebben uh, de afgelopen twee jaren, met name 2009, 2010, hebben we erg uh, ja, mo moeilijk gehad. Uh, we hebben zeker 2009 een vraaguitval gehad. Uh, dat geldt voor al onze bedrijven in, uh, in de sector voor uh, bouw en technisch personeel. En we hebben sinds uh, periode 5 van 2010 zien wij weer een lichte opleving. En die lichte opleving, uh, dat betekent dat, dat u gewoon meer mensen weer in kunt zetten? Dat betekent dat wij meer mensen kunnen inzetten, dat er meer vraag is. Uh, we zien daar wel verschil in de segmenten. Wij leveren als DIT uh, de werktuigbouw, de installatietechniek en de bouw. En met name in de bouw zien wij nog wel uh, het achterblijven van vragen. En dat betekent uh, dat uh, u mensen... Hebt u mensen in dienst ook die daardoor uh, nu een tijdje werkloos thuis zitten? Of wat, wat betekent dat voor uw personeel? Nou, dat is voor ons personeel heel vervelend. We hebben inderdaad uh, afscheid genomen moeten nemen van uh, personeel. Op dit moment zijn we echt ook wel weer zoekende naar diverse vaklieden. En dat is toch het uh, probleem tussen de korte termijn van nu en de komende twee tot drie jaar... waarin wij echt heel veel vraag verwachten en daar ook juist op anticiperen uh, op dit moment. En die vaklieden die zijn er niet? Die vaklieden die uh, stromen uit de branche. Uh, dat wordt ook door iedereen erkend. Uh, de vraag is of je ze straks terug kunt krijgen. Dus ja, wij zullen uh, het beroep moeten doen op zowel de Nederlandse vaklieden... maar uh, ook Europese vaklieden zullen in de toekomst een rol op de Nederlandse markt blijven spelen. Maar die Nederlandse vaklieden zijn er niet? Nee, nou wij leiden ze onder andere op. Uh, als je nagaat dat wij uh, in samenwerking met Stoof, het ONO-fonds uh, van de uitzendsector... hebben we net een uh, convenant afgesloten met uh, de vakbonden en Bouw Nederland om uh, jonge vakbieden weer te gaan opleiden. Uh, want ja, je moet uh, toch op tijd beginnen, wil je ze straks uh, klaar hebben. En uh, door nu te beginnen, met een vakopleiding van twee jaar... zijn ze op het moment dat de markt aantrekt, zijn ze beschikbaar. Ik nou, ben er positief over. Uh, ja. We lopen hier nu tussen de keukens, de badkamers. Daar ruikt het ook een beetje naar, uh, in ieder geval schone badkamers. Uh, er werd gestofzuigd, er is nu nog een mannetje hier een wasbak aan het, uh, aan het schoonmaken. De beurs begint over een half uur. En ik spreek u zo nog even over hoe het met de markt uh, gaat. Okay. En, uh, en, en personeel en bedrijven. En, uh, nou, we zien allemaal zo nog wel. Um, eens even kijken, het hoekje om, het hoekje om. Nee, er is nu niks meer uh, wat, uh, wat echt schoongemaakt wordt. De beurs kan wat dat betreft beginnen. Rembrandt en ik. Het verhaal van Nederlands grootste schilder. Met Dragan Bakema als de jonge en Michiel Romein als de oude Rembrandt.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 Want dan maak je kans op 100 gram massief zilver. Radio 1. Het NOS-journaal. Egyptische demonstranten blijven op Tahrirplein Rierplein. En nieuwsite Huffington Post verkocht aan AOL. Half negen geweest. Goedemorgen, mijn naam is Dorald Megens. Opnieuw hebben duizenden Egyptenaren de nacht doorgebracht op het Tagrierplein in Cairo. Aan het begin van de nacht probeerden militairen met schoten in de lucht demonstranten te verjagen. Maar dat lukte niet en toen hield het schieten ook weer op. Correspondent van de Wereldomroep Hans-Jaap Melissen over de situatie op dit moment. Je hoort een groep mannen wat leuzen roepen. En die...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 En uh, dat is de manier om te voorkomen dat die ik, in beweging gaan... om dit klein, ja, toch een kleinere cirkel te geven... zodat er nog meer uh, normaal leven kan terugkeren in deze stad. De ontwikkelingen in Egypte zijn volgens president Obama onomkeerbaar. Hij zei dat hij niet weet wanneer de Egyptische president Mubarak zal aftreden. Dat weet hij alleen, Dus Obama. Amerika heeft aangestuurd op een proces waarbij volk mee kan beslissen over de opvolging. En zo so wat we hebben gezegd is... je start een transitie beginnen... Mubarak has already decided dat hij niet not running for re-election again. His term is up this year. And what we've said is, let's make sure that you get all the groups together in Egypt... let the Egyptian people make a determination... what's the process for an orderly transition... but one that is a meaningful transition. Vandaag praten de politieke partijen in Egypte verder over een oplossing. Iraans-Nederlandse Zahra Bahrami is gisteren in Iran begraven. Meldt de wereldomroep op basis van informatie van mensenrechtenorganisatie Radi... De vrouw werd vorige week in Iran geëxecuteerd. En haar dochter werd gisteren onverwachts gebeld... door de Iraanse Veiligheidsdienst over de begrafenis. Een woordvoerder van Radi. De Veiligheidsdienstpolitie in Iran... belt de dochter van mevrouw Bahrami, Benafshanayepoer. En zij vertellen tegen haar... ze zijn bezig om de begrafenis van mevrouw Bahrami te voorbereiden. En het, als ze willen kan een van hun familie aanwezig zijn of getuige zijn... voor het begrafenis van mevrouw Bahrami. Ja, de begrafenis was alleen wel in Semnan, zo'n 400 kilometer van Teheran... waar de dochter was. De familie kon dus onmogelijk op tijd zijn. Volgens de Mensenrechtenorganisatie gebeurt dit altijd... met begrafenissen van geëxecuteerde politieke gevangenen. Het regime zou bang zijn dat de begrafenis anders uitloopt... op een politieke manifestatie. De Braziliaanse politie is samen met het leger acht sloppenwijken in Rio de Janeiro binnengevallen. Politie vond wapens, drugs en een aantal gestolen auto's en motoren. De inval was gericht tegen drugsbenders in de sloppenwijken, zegt correspondent Robert-Jan Vrielen. Voor de derde keer in drie maanden zijn ze een, een complex van sloppenwijken, favelas, binnengevallen. Eh, met 17 panzerwagens, iets van de 850 eh, politieagenten. En het doel daarvan was natuurlijk uh, ja, de controle over die wijken over te nemen... waar tot voor kort de drugsdielers de baas waren. Vorig jaar kwamen bij een soortgelijke actie tientallen mensen om het leven... toen leden van drugsbendes begonnen te schieten op de politie en het leger. Nu was er nauwelijks tegenstand voor de politie. Met de acties in de sloppenwijken van Rio wil Brazilië de stad veiliger maken... in de aanloop naar het WK Voetbal in 2014 en naar de Olympische Spelen in 2016.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 Ariana en ik zijn op de Bowl, want we iets heel erg exciting, bedoeld AOL is AOL's acquiring Huffington Post en er is een merger van wat we denken is de future van de content space. Ik denk dat het belangrijk is. Dit is een heel belangrijk stap voor beide bedrijven. En ik denk dat we echt wat we investeren in for de future Huffington Post werd vijf jaar geleden opgericht. De progressieve site wordt algemeen gezien als een van de machtigste weblogs van de wereld. Onder andere Barack Obama en Hillary Clinton hebben daar columns voor geschreven. En bij de Huffington Post werken zo'n 70 betaalde krachten. De rest van de site wordt gevuld door zo'n 6.000 bloggers die dat voor niets doen. De aankoop van de site moet EOL dagelijks miljoenen extra bezoekers opleveren. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De wind is inmiddels flink in kracht afgenomen, maar het duurt niet lang. Want ook vandaag gaat het weer hard waaien. Het lijkt er overigens wel op dat dit voorlopig de laatste dag is met wat onstuimig weer. Op dit moment is het ook rustig. Het is zo'n 7 tot 9 graden. Daarbij half tot zwaar bewolkt en het is overal droog. In de loop van de ochtend neemt de wind dus in kracht toe. Vanmiddag komt er dan een vrij krachtige tot krachtige wind te staan. Zo'n windkracht 5 tot 6 uit het zuidwesten. Op de Wadden en in het noordwestelijk kustgebied neemt de wind toe naar hard mogelijk stormachtig zo'n windkracht 8. En daarnaast is er kans op windstoten van 80 tot 90 km per uur. Verder is het vanmiddag wisselend bewolkt. Het blijft een groot deel van de middag droog. En de meeste kans op zon is weggelegd voor het zuiden. Het wordt vandaag zo'n 8 tot 11 graden. Aan het einde van de middag, begin avond, gaat het vanuit het noordwesten regenen en motregen. En het regengebied trekt in de avond over het land. Vannacht wordt het weer droog, klaart het op en neemt de wind ook flink in kracht af. Het koelt af naar een graad of vier. Morgen dinsdag is het vrij zonnig en droog en wordt het daarbij zo'n 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. De files worden langzaamaan alweer een beetje korter. Bij elkaar staat er nog ruim 100 kilometer. Het is alleen nog erg druk op de A2 in het uiterste zuiden. Vanuit Eindhoven naar Maastricht 6 kilometer... tussen Maastricht Airport en Maastricht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum... ligt een metalen plaat op de weg bij Knopend Lunette. De linker rijstrook is daar dicht. Er zijn al verschillende auto's die daar een lekke band aan over hebben gehouden. Er staat inmiddels 4 kilometer file voor Knopend Lunette...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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal We gaan weer even naar Egypte. De economie komt daar namelijk langzaam en mondjesmaand weer op gang. De banken zijn weer open, bedrijven openen de poorten, ambtenaren gaan aan het werk en in de havens groeit weer enige bedrijvigheid. En dan is de grote vraag: hoe herstelt de Egyptische economie zich van deze volksopstand en het lamleggen van de economie? Want er gebeurde heel weinig de afgelopen dagen naast het protest in Egypte. Bij ons in de studio is Martijn Bakken van de ING Investment Management. Goedemorgen. Afgelopen weekend hebben we ook al even gesproken... toen vooral over de schade uh, die Egypte heeft geleden. Het zou gaan om zo'n 300 miljoen dollar per dag tijdens de opstand. Hoe stond um, de Egyptische economie er eigenlijk voor... voordat de volksopstand losbarstte? Ging het goed met het land? Ja, eigenlijk stond de economie er redelijk goed voor. Het is een van de weinige landen geweest... die tijdens de crisistijd uh, geen recessie had. Dus de economie bleef eigenlijk doorgroeien op een 4-5 uh, groeivoet... Wat natuurlijk heel goed was in 2008, 2009. En voor dit jaar waren de verwachtingen ook ergens tussen de 5 en 6 procent groei. Wat in de huidige omgeving ook best een goed, goed cijfer is. En hoe komt het dat Egypte het zo beter deed dan, dan andere landen? Ja, Egypte is eigenlijk een heel een typische opkomende economie met, met heel veel bevolkingsgroei. En een arbeidsmarkt die, die groeit. Dus elk jaar komen er ongeveer 600.000 nieuwe mensen naar de arbeidsmarkt. In welke sectoren dan? Nou, eigenlijk ja, overal. Dit is, het komt gewoon demografisch omdat er een grote jonge bevolking is. Uh, een heel aardige statistiek is denk ik dat er uh, iets van 250.000 nieuwe huishoudens gecreëerd worden in Egypte. Nou, die mensen moeten allemaal een huis hebben, gordijnen kopen, een bed. En, die consumeren heel Dus heel goed, zeg, goed ja, ja, ja. Ja. ja. Maar waar, waar is Egypte goed in? Hebben ze, hebben ze een goed exportproduct? Behalve toerisme, kan ik me zo voorstellen? Ja, toerisme is belangrijk. Dat is, ik geloof, 8 tot 10 procent van de totale bbp. Uh, maar dat is niet het enige. Ze hebben een uh, uh, gas, gassector. Dus een grote gasexporteur. Uh, en het Suezkanaal natuurlijk. Dus die drie pijlers zijn belangrijk. Met name aan de externe uh, kant. En dan natuurlijk de landbouwsector waar veel mensen in werken. Uh, en die eigenlijk niet echt veel verandert. En hoe zit het nu dan met de groei na die volksopstand? Want u had het over 4 à 5 procent. Wat, wat is daar nog van over? Nou ja, de, de opstand nu is een, is een paar weken aan de gang. Als dat nog wat langer zou duren, zou je kunnen spreken... dat de, dat de groei met 1 à 2 procentpunten misschien lager zou uitvallen. Dat zijn de schattingen die wij hebben gemaakt... Uh, ja, er zijn andere studies geweest vorige week. De uh, Franse bank kwam met 300 miljoen uh, per dag uh, aan schade, dollars. Uh, het zou iets minder kunnen zijn, maar goed, het, het ligt er helemaal aan hoe, hoe snel de economie weer normaliseert. En hoe snel kan dat? Want het heeft natuurlijk echt volledig stilgelegen. In grote delen ja. van Egypte en vooral de belangrijke delen van Egypte. In Suez, in Cairo, in Alexandria, de grote steden, uh, Suez dan uh, de havenstad. Ja. Hoe krijg je zoiets weer, weer snel op gang? Nou ja, ik denk dat mensen die, uh, normale mensen willen heel graag natuurlijk weer werken. Want ze willen ook uh, weer geld verdienen om, om, om normaal te kunnen leven. Dus ik denk dat er. De wil is er. De wil is er zeker van de normale Egyptenaar, denk ik. Er zijn heel veel mensen die wel een politieke verandering willen. Maar de meeste mensen zijn toch vooral geïnteresseerd, denk ik, in gewoon eten op de plank, uh, brood op de plank krijgen en weer, uh, ja, weer hun leven normaal oppakken. Mm -hmm. Dus ik denk dat er sowieso een, een automatische reflex is om, om weer normaal te willen werken en, uh, en weer geld te gaan verdienen. En dat nee. zie je nu een beetje beginnen. En geldt dat ook voor. Buitenlandse investeerders. Want ik kan me ook voorstellen dat die denken: Nou, ik wacht nog heel even voordat ik uh, mijn geld op Egypte zet. Ja, ik denk uh, de, de markt was behoorlijk in paniek toen het uh, allemaal begon, uh, uh, de 25 januari. De eerste dagen waren heel slecht. Toen is de beurs dichtgegaan. En inmiddels uh, zijn we wat aandelen ook genoteerd op de Londense beurs bijvoorbeeld. Die zijn wat teruggekomen. Uh, de regionale beurzen in de golf zijn ook wat teruggekomen. Dus de paniek is er een beetje uit. Dus ik denk dat als die Egyptische beurs weer open gaat, dan zal die waarschijnlijk wel wat terugveren. Uh, maar ik denk, ja, de onzekerheid is nog zo groot dat uh, ik dat heel veel mensen heel nog echt blijven wachten. En uh, ja, liever nog even de kant boom kijken, wat dan die nieuwe politieke situatie gaat worden. Ja, en onzekerheid is altijd funest voor, uh, voor beurzen. Hè? Daar, ja. uh, maar worden de aandelen nogal uh, volatiel van, nogal bewegelijk? Um, uh, we zeiden het al even: de, de beurzen zouden vandaag weer open gaan. Dat is uitgesteld uh, voor het weekend. Was dat een verstandig besluit om daar even nog mee te wachten? Ja, ik denk het wel. Je ziet dat wel vaker. Het is, uh, in dat soort, dit soort dagen kan je beter niet open zijn, denk ik. Alleen, het is wel zo, je kan het niet oneindig laten voortduren. Want want wat je... betekent dat voor een land als beurzen dicht zijn? Nou ja, ik denk als je langdurig dicht bent... en dus mensen niet de kans geeft om te verkopen of eventueel ook te kopen... dat je het vertrouwen, zeg maar het lange termijn vertrouwen... in de, ja, in de, in de openheid van de economie uh, schaadt. En dat hmm. dus in de toekomst buitenlandse investeerders misschien terughoudender zijn... Wat ze... Ja, ze zich nog kunnen herinneren dat ze heel lang hun geld niet konden terugtrekken. Ja, dus eigenlijk moet je toch relatief snel overgaan naar business as usual. Al is eigenlijk het maar voor de ja. investeerders en de beleggers. Wel, ik denk het wel. Ja. Ja. Dat geldt voor de banken, die zijn alweer open. Uh, dat leverde lange rijen op, maar geen bankrun. Mensen haalden niet massaal hun geld weg. Dus nee. bij uh, het volk is er wel vertrouwen in de economie en uh, de banken. Ja, in Nou, er waren gisteren beperkt banken open. Er waren hele lange rijen, had ik begrepen. Uh, maar inderdaad, er is niet een, een totale paniek uitge uitgebroken. Ik denk dat het ook te maken heeft met uh, dat een normale uh, burger... niet altijd ook weet wat het alternatief is. Hij kan wel bezorgd zijn over de politieke situatie... maar betekent dat hij dan meteen... Als zijn geld, nou, dit is misschien niet eens veel, maar dat hij al zijn geld uh, opneemt, moet hij dat dan wisselen in dollars, euro's? Hoe werkt dat? Gaat hij goud kopen, wellicht? Mm -hmm. Dat zijn allemaal, ik een rationele belegger denkt aan dat soort dingen, maar een normale burger die, heeft, ja, die wil gewoon uh, brood kunnen kopen, die wil gewoon normaal doorgaan. En ik denk dat dat een beetje erachter zit. En ook denk ik dat de afgelopen dagen toch wat, wat rustiger zijn geweest. Als die banken misschien donderdag waren opengegaan... was het misschien anders gelopen. In ieder geval houdt u het? Nou, het in de gaten, kan ik me zo voorstellen. Ja, zeker. Dank en misschien nog uh, tot een andere keer. Maarten-Jan Bakkam van ING Investment Management... over de economie van Egypte. We gaan ook maar eens naar Egyptenaren in Nederland weer. Er wordt gepraat. De Egyptische regering doet nieuwe toezeggingen. Dat is althans het laatste nieuws. Toch is dat niet voldoende voor de Egyptische Nederlanders... die de afgelopen dagen in allerlei steden uh, gedemonstreerd hebben. En want zij willen maar één ding, dat Mubarak opstapt hoorde Matthijs van der Wiel. Hij heeft er een weekend van protestacties op zitten. Vrijdag in Den Haag, zaterdag in Amsterdam. En zondag een waken in Rotterdam. Sherif Osman, vertegenwoordiger in Nederland van de 6 april-beweging. Een beweging die op internet is ontstaan... en die een van de motors is van het protest in Cairo. De bedoeling van deze organisatie... is eigenlijk het democratie en vrijheid te bevorderen... Uh, het is begonnen om uh, arbeiders die onrecht werden aangedaan... om ze een staking daarvoor, voor hun te organiseren. En eigenlijk vandaag de dag is het eigenlijk de motor achter de grootste demonstratie... ooit in de geschiedenis van Egypte. De berichten van dit weekend vanuit Cairo zijn ook... dat het gewone leven daar weer op gang komt... Betekent dit dat het momentum van de demonstraties aan het verdwijnen is? Uh, het was ook heel hard nodig dat het weer op gang gaat. De uh, winkels waren bijna leeg. Uh, mensen hadden niet zoveel meer geld bij zich. Maar ik geloof niet dat dit het einde is van deze, van deze demonstraties. Ik denk dat mensen pas weg zullen gaan als hun eisen worden ingewilligd, Welke eigenlijk heel redelijk eisen zijn. Maar de stad ligt niet meer plat dan? Nee, maar dat hoeft niet. Om eigenlijk je punt duidelijk te maken, hoef je niet een, een, een stad plat te leggen. Dat is wat Mubarak ons weer voorlegt. Is inderdaad van, ja, het is chaos of hem. Dus eigenlijk, hij zegt dus eigenlijk dat deze demonstraties en, en orde kan niet samen. Nou, dat hebben we vandaag bewezen, dat het wel kan. Ja, uh, uh, ondertussen heeft de regering wel toezeggingen gedaan. Nu heb ik naar uw toespraken geluisterd op de Dam zaterdag. En u vertelde daar dat uw beweging dat eist dat de gearresteerde demonstranten worden vrijgelaten. Mensen zijn bang dat als deze demonstraties beëindigen... dat ze eigenlijk achter de tralies zullen belanden zonder enig proces. En dat de media vrijheid krijgen. Ook eisen wij. Onmiddellijk meer prijsvrijheid. Je bent hier op uw wenken bediend, want beide punten zijn letterlijk toegezegd door de vicepresident. Het is heel mooi dat er eigenlijk steeds meer toezegging komt. Dat betekent eigenlijk dat waarschijnlijk het regime toch naar de mensen begint te luisteren. Nu is de leus bij die demonstraties, dat is... Waarom eigenlijk, als die toezeggingen er zijn, als al die stappen worden genomen... als het volk meer vrijheid krijgt, waarom is dat eigenlijk niet voldoende... als tegelijkertijd de president zijn functies neerlegt? Waarom moet hij dan meteen weg? Mensen hebben geen vertrouwen in dat hij in de komende maanden zal doen... wat hij de afgelopen dertig jaar niet heeft gedaan. En als hij inderdaad bereid is om over 7 maanden af te stappen, waarom niet nu? Zal dat niet voor verdeeldheid zorgen onder die demonstranten... dat veel Egyptenaren genoegen nemen... Met de toezeggingen die nu zijn gedaan en dat daardoor het enthousiasme om te demonstreren verdwijnt? Nou, dat is de strategie van Mubarak. Hij, hij probeert inderdaad, dat me, sommige mensen inderdaad op een gegeven moment denken van nou. Het is binnen. Het is binnen uh, en het is heel zwaar om daar nog te blijven. En we moeten weer voor onze kinderen zorgen en, en het, ze hebben dat geld ook nodig. Maar ik denk er is een grote kern die ze vast zou houden totdat die eisen ingewilligd zullen worden. Hoe lang houden ze dat vol op dat plein? Dat is de vraag. Ik, uh... Wat denkt u? U bestaat in dagelijks contact met die mensen. Ja, ik vind ze helder. Ik, ik zou het niet zo lang vol kunnen houden, maar zij het blijkbaar wel. En ik heb zelfs gehoord dat er is een vrouw die zeven maanden zwanger is... die al nu twee weken in die plein blijft. Die zegt van ja, mijn kind komt niet in een land waar Mubarak machthebber is. Zo erg zit dat haat en dat wantrouwen. Dus nog twee maanden de tijd. Inderdaad, ja. <laughs> Hoe lang houden ze het vol? Ze willen hem gewoon weg. En echt pas tot dat moment zullen ze daar blijven. Ze zijn nog steeds op het plein. U hoorde dat vanochtend van Hans-Jaap Melissen. Laatste spreker was Sheriff Osman... vertegenwoordiger van de 6 april-beweging in Nederland. En zo dadelijk hebben we ontwikkelingen voor u nieuws uit Iran. Welke dat zijn, dat hoort u straks van ons. Eerst maar eens eventjes naar geleden geest. Want hoe is het op de weg, Geleen? De files beginnen alweer af te nemen. Er staat nu nog iets minder dan 100 kilometer. Er is alleen zojuist wel weer een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar wordt de file nu dus juist langer bij het Gouwe Aquaduct. Het is een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor zijn er ook twee rijstroken dicht. En dat gaat ook nog even duren daar. Het is verder in beide richtingen nog druk op de A27. Van Gorkum naar Utrecht, 5 kilometer bij Nieuwegein. De andere kant op voor knopen Lunetten 4. En op de A44 van Wassenaar naar Amsterdam... zorgt de nasleep van een aanrijding voor een lange file... tussen Noordwijkerhout en de afrit Oude Wetering. Vijf kilometer daar. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is tien minuten voor negen. Wij gaan nog eventjes naar Joris van de Kerkhof. Want Joris, we hadden het er vanochtend al even over um, bouwend. Nederland hoopt natuurlijk dat de dip voorbij is in de woningbouw. De grote vraag is of dat zo is. En jij bent natuurlijk op de plek... Ja. Waar je dat uh, het best te weten kunt komen. Is ja, de eigenaar mee verontrust? Ja, op de bouwbeurs uh, die uh, over een, een, een klein uurtje uh, open gaat. Uh, er wordt nog veel gewerkt om het, uh, om het allemaal voor elkaar te krijgen. De stands uh, worden opgebouwd. Er is iemand die uitleg krijgt over een Zegway. Zo'n uh, zo wagentje met op twee wielen. Uh, zo groot is het ook als je uh, de hele beurs wil, uh, wil, wil bestrijken. Uh, meneer Van Beek van de DIT, u zei net. Uh, dat het uh, iets beter gaat, dat u het aanziet uh, trekken, de bouw, de, de bouw van huizen uh, met name. En u moet gaan zoeken naar nieuw personeel. En u hebt er net over de grens heel veel gevonden. Ja, wij uh, kunnen bekendmaken dat wij een bedrijfsovername hebben gedaan. Uh, DIT Bouw en Techniek en Larex uh, personeelsbemiddelingen die, uh, gaan de krachten bundelen vanaf uh, vandaag... Afgelopen vrijdag is de signing uh, geweest. Nou, dat betekent dat wij uh, DIT aan de ene kant voor de Nederlandse vaklieden... en Larex voor het uh, Europese personeel... in staat zijn om onze klanten naar de toekomst toe uh, optimaal te kunnen voorzien. Hoe groot bent u? Of was u tot, tot vijf minuten geleden? We waren tot vijf minuten geleden in, uh, ruim 65 miljoen euro. Uh, Larex uh, ruim 25. Dus bij elkaar bijna 100 miljoen euro. En uh, ja, wij hebben uh, als gezamenlijke partners uh, veel vertrouwen uh, in, uh, in de markt. Er staat hier, staan we bij een stand, uh, Belgium, made in Wallonia. Dat zal wel een woordschap zijn die we nog even niet uh, begrijpen. Uh, Belgische mensen nemen jullie niet over, jullie zoeken naar de Duitsers. Daar zit blijkbaar meer, uh, er zit, zitten meer uh, Daar zitten zeker meer vaklieden, uh, sowieso al qua aantal... Maar de ervaring van uh, de Nederlandse markt en onze klanten met Duits personeel. die is al door de jaren heen uh, ja, geprofessionaliseerd en geaccepteerd. Dus de toegankelijkheid daarvan is beter. En uh, ja, daar verwachten wij zeker uh, het een en ander op te kunnen invullen. Ja, de Zekwee komt voorbij. Lukt het, meneer? Gaat het goed? Ja, ja. perfect. Perfect, zegt hij. En hij ziet er zo mooi uit, die meneer. Uh, hij ziet er blij uit, maar er zit ook een enorm gat tussen beide voortanden. En dat maakt het gezicht nog veel mooier. Hij race voorbij op zijn karretje met, uh, met twee wielen. En u reist ook uh, met uw bedrijf dan. Het, gaat, het wordt groter, groter en groter. U zoekt ook naar personeel in het buitenland, omdat het in het binnenland blijkbaar niet te vinden is als het weer aantrekt? Nou, dat zal gewoon heel erg moeilijk zijn. We zien nu door de sector dat er heel veel uitstroom is. Uh, wij leiden zelf veel mensen op. Uh, onder andere in de BBL, maar op individuele trainingsbasis ook. Alleen ja, da daarmee creëer je niet de vakvolwassen vaklieden... die je op dat moment ook nodig hebt. Uh, wel jonge instroom, dus voor de, de, de toekomst. En maar voor het momentum en de vraag die echt uh, te zijn de tijd zal, zich zal ontwikkelen... heb je ook gewoon vakvolwassen vaklieden nodig... Maar uit Duitsland, of gaat het dan ook nog om Polen, uh, Roemenië? Het uh, gaat uh, vooral om Duitsers. Daarnaast uh, is onze partner Larix ook actief op de Poolse en de Hongaarse markt. Ja, en uh, we zullen moeten anticiperen afhankelijk van de vraagontwikkeling. En uh, de markt in Duitsland trekt gigantisch aan op dit moment. Dus veel Duitsers kunnen ook daar uh, goed werk vinden. Uh, maar blijkbaar hebben ze een positieve ervaring om voor Nederlandse bedrijven te werken. Want uh, ze komen graag. Ja, en het is een... Echt een overname of is het een fusie? Nee, het is een, het is een overname. De beide bedrijven blijven wel separaat in de markt functioneren. Omdat we een hele duidelijke profilering hebben. Larex voor het uh, buitenlandse vakpersoneel. Nederland, of uh, DIT voor de Nederlandse vaklieden en ook het opleiden van Nederlandse vaklieden. En u er, zorgt ervoor dat mensen aan het werk gaan op bouwprojecten. En dan bent u er zo een die dan die mensen weinig betaalt... en veel in uw eigen zakken steekt. Hoe werkt dat eigenlijk? Uh, nou, dan moet ik u teleurstellen dat ja, dat niet het jammer, geval is. Ja, ja, heel jammer. Nee, wij betalen onze mensen uh, netjes marktconform. We kennen in uh, uitzenderdetacheringsland het, het loonverhoudingsvoorschrift. Dat betekent dat we uitgaan van gelijk uh, functie, gelijk loon. Uh, en dat geldt ook voor onze buitenlandse vaklieden. En uh, nou, dat is een uh, goede gewaardeerde collega van mij, uh, mevrouw Rutte. En, uh, ja, die steekt de duim omhoog. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, nee, daar houden wij absoluut. Want kijk, het is natuurlijk zo, op het moment dat wij dat niet zouden doen... willen die mensen ook niet voor ons werken. En inmiddels bestaan wij sinds 92. Dus we hebben wel recht van spreken dat we goed voor onze mensen zorgen. En u was er in 92 al bij? Uh, ik ben er sinds 96 bij. Dus uh, een, een kleine dinosaurus. Kleine dinosaurus. <laughs> Met een kleine dinosaurus lopend over de grote... Uh, bouwbeurs, de internationale bouwbeurs. Als u een beetje naar links gaat dan nog een keer naar links komt u mensen uit uh, Wit-Rusland tegen die vandaag hier speciaal uh, zijn. Misschien dat er ook nog iets uh, valt, uh, valt over te nemen. Horen we later. Wij gaan een stukje verderop nog uh, naar de duurzame uh, producten kijken. Over een half uur meer. Oké, okay, tot dan. Joris van der over op de bouwbeurs, de internationale bouwbeurs in Utrecht. Zes minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Rond de grens van Cambodja en Thailand wordt al dagen gevochten. Verschillende mensen zijn omgekomen. en Thaise demonstranten zitten in een Cambodjaanse cel. En Ook vanochtend zijn er opnieuw schoten gelost. En die gespannen situatie wordt veroorzaakt door één tempel, vertelt correspondent Michel Maas. Die tempel die staat precies op de grens tussen de twee landen. En uh, ja, dat, dat leidt vanzelf al tot conflicten. In, 1982, uh, in 1962 is die tempel uh, door een internationaal gerechtshof toegewezen aan Cambodja. En vanaf die tijd uh, zitten de Thais daar eigenlijk een beetje mee in hun maag. Thailand zou het liefst die tempel zelf hebben, maar. Ja, tegen zo'n internationale uh, uitspraak van een rechter kun je niet ingaan. Dus hebben knastje tanden moeten toezien hoe Cambodja daarmee uh, aan de haal ging. En uh, toen in uh, drie jaar geleden de UNESCO die tempel ook nog eens uh, op een uh, werelderfgoedlijst zette. Uh, toen uh, was het voor details helemaal vervelend. En uh, toen begon het eigenlijk met uh, schietpartijtjes, met ongeregeldheden, met ook demonstraties in Thailand... Uh, tegen wat zij dan noemen een uh, Cambodjaanse uh, invasie in Thailand. Mm, nou, dat gaat al ver, maar nu is er echt geschoten. Hè? We zeiden het van, al dat er vanochtend ook opnieuw geschoten is. Waarom ineens deze geweldsuitbarsting? Ja, het is een beetje opgeleid... Uh... Toen in Thailand zelf de demonstraties wat, wat groter werden... er waren nationalisten die demonstreerden... die vonden dat de thaise regering uh, dat stuk grond bij die tempel... eindelijk maar eens weer moest opeisen... en dan veel harder dan uh, in het verleden is gebeurd. En toen dat niet gebeurde zijn demonstranten, politici ook... en nationalisten naar dat grensgebied toegegaan... en zijn uh, Cambodjaans grond, grondgebied opgewandeld en daar gearresteerd. En Opgesloten door Cambodja. Nou, en dat, uh, dat leidde weer tot enorme woede. En uiteindelijk uh, werd er geschoten. En nu wordt er al vier dagen geschoten. En het loopt zo hoog op dat aan allebei de kanten van de grens nu uh, tankkolonnes op weg zijn. Om daar uh, de grens te versterken. Mm. En uh, misschien nog erger. Mm. En er zijn ook al mensen om het leven gekomen, hè? Ja, er zijn doden gevallen. Uh, tot nu toe... Uh, er zijn er uh, zeker drie Thaise militairen omgekomen. En het schijnt ook dat er aan de Cambodjaanse kant... Uh, dat er slachtoffers zijn gevallen. En uh, ja, het, het, het ziet er niet goed uit. Michel Maas van Stad, onze correspondent in Azië. U kunt meer over dit conflict lezen op onze website, trouwens, nos.nl. Zo dadelijk hebben wij meer nieuws voor u over Iran. Want Nederland roept de ambassadeur uit het land terug voor overleg... We spreken straks onze correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. U hoort er ook meer over in het journaal. Tot straks.